Vijf uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een treinbrand zijn in India zeker 23 mensen om het leven gekomen. Negen reizigers zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een wagon vloog in brand in de deelstaat Andhra Pradesh... in het zuidoosten van het land. Er zaten toen 67 passagiers in het rijtuig. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In zuid soedan zijn de eerste versterkingen voor de VN-macht aangekomen. Het zijn 72 politiemensen uit Bangladesh die moeten gaan helpen bij het herstellen van de orde in het land... waar sinds deze maand etnische gevechten zijn uitgebroken. Er zijn al een kleine 8000 inter internationale militairen en politiemensen in Zuid-Soedan... maar zij konden tot nu toe geen einde maken aan het geweld. De VN heeft besloten om duizenden extra manschappen te sturen. In Amsterdam is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd rond 10 uur gevonden in de wijk Slotermeer en verkeert in levensgevaar.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 die ik naar eigen smaak heb uitgezocht. Het is de laatste woord die ik zal voorzitten. Dus het is een beetje een afscheidsrondje van de zaak geworden. In het nieuwe seizoen blijft woord in deze nacht... in hetzelfde tijdslot gelukkig wel bestaan. Dus u hoeft niet te vrezen. U kunt zich blijven laven aan bijzonder gesproken woord... in de nacht dus van vrijdag op zaterdag hier op Radio 1. Dit uur is door mij ingeruimd voor bevlogen makers. En daar zijn er gelukkig veel meer van dan ik in één uurtje kwijt kan. Maar in één programma waarmee we dit uur eindigen... zitten er meteen drie. Wim Noordhoek, Arend-Jan Heerma van Vos en Weile Cor -Gales. Dus dat is drie vliegen in één klap. Maar laten we eerst eens beginnen met iemand die ons eerder dit jaar ontviel. Dat is Herman Emmink. Tot op het laatst ging goede vriend Jeroen Trots hem op zaterdag... Trots is zijn achternaam trouwens, bezoeken... en nam dan stevast een haringje mee voor Herman Emmink. En ik weet dit omdat Jeroen Trots taxichauffeur is... en ik hem hier regelmatig in de nachten ben tegengekomen. Jeroen is ook in het bezit van heel veel van het geluidsmateriaal... met Herman Emmink, hetgeen hij allemaal op dit moment aan het digitaliseren is. Emmink overleed in maart van dit jaar op 86-jarige leeftijd. Ik ben op zoek gegaan bij... Uh, het Nederlands archief voor beeld en geluid. En uit 1993 heb ik een gesprekje van hem... dat Ted de Braak met hem had in, jawel, Ted's lunchpakket. Lunchgast vanmiddag, Herman Ebbing. Herman, welkom. Goed. Dat klopt, hè, dat we daar straks zijn in 47... In Indië begonnen, hè? Ja, Jana? dat was de eerste kennismaking na een vluchtige medewerking... aan een programma van de Wereldomroep in 1946. Jongetje, in een Frans programma, hoe bestaat het? En in 47 tot 50 heb ik in Indonesië bij de omroep gewerkt. Radio niet, Manado. Nie, heette dat niet Nieuwin of zo? Uh, nee, nee. nee, nee. Ik moest dat? als militair het land oh. verdedigen in uh, Indonesië. Zo heette dat toen nog. Aha. En ben, ben. <laughs> maar dan heb jij dus geboft, want je kwam bij de radio. Ik kwam bij de radio, maar ik ging natuurlijk gewoon in een oorlogsbataljon naar de Manado toe. En ben gelukkig t, uh, toen van de dienst af uh, kunnen komen en langzamerhand omroeper geworden. Maar was dat een militair station? Militair een... station, ja. ja. ja. Ra radio Sario in Manado. De hele dag? Uh, niet de hele dag. Uh, toen we er kwamen was het uh, twee uur... en toen we weggingen vier en een half uur per dag uitzendingen. Was natuurlijk technische mogelijkheden waren 0,0. En geen producer uh, nee, die het al voor je regelen? Uh, dat moest je allemaal zelf? Uh, Jantje van alles was je en het woord producer was nog niet uitgevonden. Nee. <laughs> Missie de radio? Op het ogenblik? Ja. Mm, nee... Je hebt geen tijd om het te missen, hè? Uh, ik heb nog wel andere dingen te doen, ja. dat is leuk. Ja, Ik ben nog uh, in de richting van de afbouw ben ik nog bezig met een aantal dingen. En een, wat er op me afkomt, zoals nu, zoals uh, vandaag lunchpakket... en uh, aanstaande zondag uh, televisie en een medewerking aan het programma van Mies Bouwman... in de hoofdrol, niet ik zelf, maar een bekende collega. Ja. En uh, dat is aanstaande zondag te zien via de AVRO. En voor de rest word ik gevraagd voor dingen waar ik van zeg... nou, dit vind ik leuk om te doen. Dus presentaties, ook nog medewerking aan bijvoorbeeld regie... wat tekst betreft en wat zingen betreft. En ook nog praten over het vak. Wilt u een half uur komen praten? Want we vinden het zo leuk als u, gezien uw ervaringen... via radio en televisie, als u daar wat over wilt vertellen. En dan zingen, ja, dat doe ik ook nog wel. Men kent jou het meeste als presentator, als zanger ook. Ja. Maar journalistiek heb je ook gedaan natuurlijk. Ik heb uh, vele, vele jaren heb ik meegewerkt aan AVRO's Radio in de jaren 60-70 aan het programma Zoeklicht op Nederland... van Giel de Kruij voor de NRU toen nog, of NOS later... En heel lang voor de AVRO freelance, uh, 27 jaar. En daarna nog tien uh, jaar voor de Tros. Ik heb altijd als freelancer gewerkt. En ik roep altijd van, als je tot je 66ste productief bezig bent... dan hebben ze je niet genomen voor je leuke blauwe ogen... maar omdat je wat betekent. Jij stond bekend om... Um, al jouw verbindende teksten schreef je van tevoren. Alles ligt nog onder de dakpannen, ja. Ja, en ja. Euh, om je woordspelingen. Uh, jij vond altijd wel een... Aardige woordspelingen, verbindingen enzovoort. Daar werkte je echt op, hè? Uh, ja, dat werd toen. Tikte ik dat uit, ja. En dan werd dat. Uh, want ik heb wel eens mensen gehad die zeiden, verbaasd te zijn. Goh, meneer, u leest alles af, hè? En ik zeg nou, het aflezen van een tekst is wat anders dan het presenteren, natuurlijk. Maar men vond dat vreemd dat ik dat uh, altijd uittikte, ja. Ja, nou, vreemd niet. Ik, het is, want je kon nauwelijks je, je hoorde helemaal niet dat je de laatste. Nee. Omdat je echt je best deed om, uh, om toch leuke zinswendingen 800... te krijgen. Goede bruggetjes te maken. En zo. 830 keer uh, bij Avro in uh, muzikaal onthaal. In de... 830? 17 jaar. Ja. Dat <laughs> is ook een bestaan, programma van twee uur, hè? Eén uh, uh, uh, uur, van 12 tot één altijd op zondagmiddag. Juist. En de Avro-kerk was altijd vol. En nu zeggen ze wel eens een studio is vol... maar toen was er inderdaad 500 mensen die ja. er zaten op zondag. Ja. En die met regen en wind naar me toe kwamen. Dus ik zag hier nog net drie oude fans van me zitten... En oh, die komen ik... nu naar mij. Ja, ja, ja, ja. Ja, ze, missen, ze missen je. Ze missen je. Ja, nee, dat vind ik altijd heel erg leuk dat men zo trouw blijft. Als je 830 afleveringen en dan is alles, alles live. En daarna nog uh, zoveel jaar voor de trots. Ja. Iets is wat misgegaan, dus, om te uh, melden even. Uh, ja, er zijn wel eens dingen misgegaan. Uh, ik heb wel eens een keer gezegd. Oh, nu zegt Emming het fout. Nu moet ik het even erectificeren. Ja, oh, en ik zie Dolph van der Linden zo staan snel. voor het orkest. En die zakt helemaal in elkaar. Want ja, staande verbeteren, dat was wat anders dan erectificeren. Het woord bestaat dus niet. Maar het was op dat moment kwam dat even in het kopje. Ik dacht dat Koekoek het ook eens... Ge... Oh, ja. Dat weet ik dus niet. Maar die zei erachter, ja. want het slappe geluid moet nou eens afgelopen wezen. Ja, uh, wie van de drie? Hoe, hoe ging dat? Dat heb ik uh, elf jaar gedaan, van 71 tot 82. En dat ging altijd erg plezierig. We hadden altijd erg veel plezier. En er was ook altijd uitbundige lol met het hele panel. Je maakt een programma niet alleen, dat weet je zelf Martine ook. Martien de Bijl? Uh, Albert Mol. Albert Mol. Uh, een hele lange tijd Sonja Barend. En uh, verder ook Loes Haasdijk. En uh, niet te vergeten Kees Brusse. Dat hebben we elf jaar gedaan, ja. Tenminste, het dat ik het wijd. Het was echt reid. geen doorgestoken kruid? Nee, Niemand nee, wist nee, dat ze, nee, nee. Dat, durf dat ik niet echt. gespeeld? Nee, beslist niet. Er was wel eens een uh, heleboel flauwekul vlak voordat de opname begon. En dan riep iemand iets uit de zaal en daar reageerde hij. En op. Dus dan was er meteen al ontzettende grote stemming en lachen. Ja, dat hebben we echt veel gedaan. Nee, ik geloof niet dat je de mensen, mag ik het woord zeggen, blazeren kan... met, met flauwekul. Je, je moet namelijk het echt menen. En als dat echt overkomt... Uh, wat ik vaak nu nog wel eens hoor van de mensen zeggen... we herkennen u aan uw lach... Nou, dat is toch leuk na zoveel jaar. Ja, ja, ja. Maar je verandert ook geen spat. Het Dankjie. is niet om nou Wat wil je uh, vals complimenten <laughs> maken. Nee, het is, uh, hoe doe je dat? Heb je, een speciaal, heb je altijd gesport of een speciaal uh, dieet? Ik, ik, of, ik heb of, altijd veel van fietsen gehouden, van lopen. Uh, ik ik rijd dus geen auto, zoals je weet. En uh, ik vind het plezierig om in beweging te blijven. Een beetje sport, nou niet zo. Een beetje ochtendgymnastiek uh, als de spieren naartoe laten. En als je dan nou weer eens een keer spit hebt, dan hou je er een keer mee op. Ja. En veel is, reizen, dat vind ik leuk. Uh, jij doet veel voor anderen. Maar je, je verwacht, ja. of, of je verlangt zelfs. Nee, je wordt er zelfs een beetje verlegen van als men iets terug doet. Dat hoeft maar, toch niet? Toch, nee. Maar dat is een merkwaardige en fantastische. Houding. Maar mm -hmm. je zal toch ook wel eens een keer een beetje moeilijk gehad hebben. Hoe kwam je daar dan uit? Had je dan toch, kon je op iemand terugvallen? Kon je. Uh... Nou, ik ben had je mijn... hou vast aan iets? Nou, gewoon aan jezelf. Je moet zelf altijd weer. Ik ben een steenbok. Hè? En uh, daar zeggen ze wel eens van: het duurt erg lang voordat een steenbok ergens is. Maar als een steenbok ergens is, duurt het erg lang. Even een denkertje. Ja. Nee, gewoon zelf weer uh, zorgen dat je er bovenop komt. Ja. Maar die downperiodes zijn niet zoveel geweest. Nee. Ik heb een hele plezierige tijd bij de radio gehad. Een hele plezierige tijd bij de, bij de televisie. Ik heb leuke dingen kunnen doen. Uh, ik heb de mooie en de prachtige tijd van Hilversum nog meegemaakt. Niet zoals nu is met al die lege studio's waar niks meer in staat. En waar niks meer van de, van de club zelf hoort. Ik heb hoeveel orkesten niet bij de Vara, ja. bij de Avro en bij de Tros omgeroepen. Dat is, nu heet het presenteren. Maar dat was toch een bijzonder bijzonder leuke tijd. En als je daar met plezier op terugkijkt, en nu in de richting van de afbouw, ik roep nu altijd heel koket de komende 34 jaar wil ik genieten. Nou, dat doe ik. Ik reis veel, ik ga veel naar Indonesië. Ik ben er nu pas acht weken geweest. En, ja. en ik ga... Had je zon? Van ja. De zo ja, ja, ja, maar ook regen. Het was de regentijd, december, januari. En ik hoop in de zomer weer te gaan. En ik heb daar zoveel vrienden en vriendinnen. En het is een andere warmte, de Indische warmte. Het komt als een warme wollendeken over je heen. Het is heel erg leuk, ja. En dan genieten van de periode zolang je nog hier mag wezen. En dit vind ik hartstikke gezellig geniet, weer wat... Genieten is hard werken. Uh, ja, ja, ja, ja. Echt, iets goed doen. En als ja. je hard gewerkt hebt en je mag terugkijken op een redelijk geslaagde loopbaan, dan ben je toch een, een gelukkig mens. Schrijf jij? Uh, ik bedoel, ja, wel kunnen we Ja, Dat weten we, ja, ja, ja. ja, ja. En wat, kaarten. Is een merkwaardige hobby toch? Ja, van en jou? Tiks, ik tik ze meestal op de oude ja, tikmachine. Je ja, ja. En dan vaak ook nog, uh, je, je stuurt dan ook nog, tenminste, de, die indruk heb ja? ik als, uh, dat er aan de achterkant iets staat, tussen de foto zelf of de aanzicht zelf. Ja. Je houdt dan ook nog rekening met naar wie je hem stuurt. Ja, ja uiteraard. Dat, ja. ja, ik stuur want... je wel eens een kerstkaart met, uh, met Pasen. Ja. Dat, ja. <lacht> nee, enig. Ja. Um, als je nu uh, aangeboden zou krijgen. Voor welke uh. omroep dan ook af, RTL4 of RTL 4, noem maar op, een programma om te gaan doen. Zou je dat, zou je dat weer gaan doen? Uh, ik vind op het ogenblik dat de mensen uh, vergeten worden... die de jaren 10, 20, 30, 40 bewust hebben meegemaakt. Laat ik maar ook zeggen, 50, daar wordt op de radio helaas geen donder aan gedaan. Het is de hele dag, Hilversum 1, 2 en 3 is stampen geblazen. Niet generaliseren, maar het merendeel is... als je dus een nest met jonge honden loslaat op Hilversum 1, 2 en 3... krijg je de muziek die zij leuk vinden. Nou, dat begint meestal met de jaren 60. Tot en met 90. Wij worden vergeten. En dan zit ik er niet meer in. Want dan zet ik thuis een plaat op en dan zet ik de radio niet aan. Als ik nu bijvoorbeeld Hilversum 5 hoor. Dat is eenbare droeve ellende. Het is van psychiatrie tot aan allemaal uh, gestoorde mensen waar je naartoe moet. En, en dan denk ik wel eens, geef nou eens van 7 tot 3 lekkere muziek uit de jaren 10, 20, 30 en 40. Nu dat is non-stop. Dank u. Ik heb het niet uitgelokt, maar... Ik zit er wel eens aan te denken, uh, Hilversum 1 is praten, Hilversum 5 is praten. Ik mag niet uh, Hilversum zeggen, Radio 1 en 5 is praten. 2 en 3, nou, dat gaat bijna de gelijke, gelijke kant op. Nog een enkele keer, programma van NCV, niet om te slijmen, want daar heb ik niks aan, daar verdien ik niks meer mee. Dan denk ik wel eens, wat zonde, wat zonde, dat ze dat tijdperk helemaal laten liggen. Ik zie hier Skip Voogd zitten, ik heb van de week met uh, Gerrit en Brabe erover gesproken. Die periode wordt helemaal vergeten, er wordt niets aangedaan bij de omroep. En dat is vreselijk, vreselijk jammer. Dat is ook jammer. Dat is ook jammer. Wie weet. Ja. Als we met z'n allen, de mensen die het ook betreft... dus ja. eens een keer hun mond open doen. Dat, mm -hmm. uh, laat ze ook eens schrijven. Laat ze ook eens. De... Wie ja, weet het, het is meestal de, de grijze minderheid. Nee, niet minderheid. De we grijze... zijn te aardige om te reageren. Ja, om te reageren. Ja. We staan hier met spandoeken klaar. Oh. En ik zet dus de radio af als het me niet bevalt. En dat is heel, heel vaak jammer. Zullen wij eens uit die tijd wat gaan zingen? Uh, mijn laatste CD. Er ja. <Silk> staat één nummer vader. op, hè? Ja, er staat één nummer op. Het is leuk... Maar wel demo. een heel veld. Ja, dat er in 35 jaar altijd maar één nummer van mij is onthouden. Maar dan heb ik veel liever dat ze maar één nummer kennen... dan dat 35 vergeten. Dat is wat jij hier wat nu wil hangen. Ja, wat denk je dan van mij? Van het glaasje Madeira. Ja, als jij nu een glaasje Madeira zingt... zing ik Tulpen het Amsterdam. Nee nee, nee, nee, nee, want het glaasje Madeira <elly> ken ik niet. Maar de Tulpen ken ik dus wel. Wij gaan. Graag luisteren. Fijn dat je er was, Herman. bedankt. En veel succes met je programma. Herman Heming, met een lied dat over echt, ik denk, in 17 talen vertaald is. Uh, die man is de schatrijk aan geworden. Dat is ongelooflijk. Uh, wat doe je? Je knoopt je oh, jas wat, wat, wat, wat verkeerd dicht. Wat je knoop, zit er verkeerd? Deze knoop staat hier, maar die oh. moet, dat moet zo. Ja, God dat verkeerd. moet. Ja, als er... Nog niet? <laughs> kan mij het ook schelen, laat ik het losgaan. We gaan luisteren. Tulp uit Amsterdam. Ja. Daar gaan we. Met z'n allen. Daar gaan we. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Prima, als de lente komt, pluk ik voor jou. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wensen jou het. Allermooiste dat mijn mond niet zeggen kan Zeg een tulpen uit Amsterdam Jan uit de polder zei Antje Ach kind ik mag je zo graag Hoe moet het nou liefste Antje Morgen ga ik naar Den Haag En bij die oeroude molen Klonk onder een heen Blauw. Ik heb je zo lief En jij hebt me lief Ach ik blijf jou altijd trouw wacht, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even Dames en heren, allemaal even inhaken Van stuurboord naar bakboord Daar gaan we Als de lente komt Dan stuur ik jou Vul vanuit Amsterdam Als de lente komt Pluk ik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 Wil de echte NCRV er nu opstaan? Dan nog één keer. Ja, allemaal in de benen. Ja, even staan, even staan. Inhaken, inhaken, inhaken, ja. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Zo uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik... Amsterdam, duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste, want mijn mond verkaal, zeggen tulpen uit Amsterdam, zeggen tulpen uit Amsterdam. Ja, ontroerend. Herman Emmink in 1993. En dat allemaal in dit uurtje over bevlogen makers. Ted de Braak was in gesprek met Herman Emmink... die dus eerder dit jaar overleed. Wat ik ervan heb begrepen is dat Ted de Braak met zijn vrouw... gezellig ergens in Zuid-Frankrijk aan het wonen en genieten is. Dus dat is hem van harte gegund. En nu we het toch over makers met bezieling hebben... Ik, ik word er bijna ijdel van. Want ik krijg namelijk een bericht binnen. En dat wil ik echt toch even graag voorlezen. Want je zou bijna denken. Op basis daarvan vind ik mezelf ook een bevlogen maker. Lieve Nora. Dank voor je enthousiasme. Je intellect. Je mildheid. Je eerlijkheid. Je vakmanschap. Je mooie eigenzinnigheid. Je aardige antwoordmails. Ik trek... Vakantie, er weer eens een hele nacht voor uit. Dank voor al die mooie uren. Ik weet zeker dat ik namens velen spreek... maar in elk geval namens mezelf. Het ga je goed, mooie lieve radiovrouw. Dank voor wat je gaf. Dank voor de ontmoeting in dit wonderlijke leven. Kus, Niels Zelenberg. Nou, kus terug, denk ik dan maar. En nu we het toch over bezieling hebben en bevlogen makers, ja, dan kunnen de nachtzusters natuurlijk niet ontbreken. En dan bedoel ik uiteraard de enige echte, Kaat en Anna Schalkens. Deze bijdrage van de VPRO is uit december 1995. Zuster! Zuster! en heren, hier zijn ze. Kaat en Anna Schalkens, alias de nachtzusters. Ja, ja. dank u wel, dank u wel. Dank u, beste mensen. Beste dank mensen. Dank u. Welkom bij de laatste nachtzusters van dit jaar ja. 1995 alweer. Maar u zit op mijn snoer, ja, het is niet ja, heel erg. Maar gaan we even omhoog. Zo, even bukken. Trouwens, zuster, ik denk ja, ik niet doen. dat hij het redt. Onze Joep. Ja. Denkt Denk... u dat onze Joep het redt? Denk het wel. Denk jij van wel? En denkt u dat hij het redt? Vast en zeker. Hij heeft enorme stemproblemen. Joep van het Hek mm, heeft... Eet een sinaasappel, zingt weer. Nou, ik vraag het me af. Ja. Ik moet dus het nog zien. Mijn zuster en ik hebben zo zitten denken, beste mensen. Ja, want wij niet? hebben een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En die oude moet er komen. Elk jaar maar weer. Dat kan toch niet zonder? Willen wij zonder oudejaarsconferentie? Nee. Nee, toch nee, zeker? Precies. Ja. En wij waren al vreselijk bang dat dan misschien bij gebrek aan zo'n van het hek... dat er een of andere poggiebomptie aan ging. Moet ik ook niet aan dat, denken dat, dat, dat, dat die Jantje Visser of hoe heet het schaap? Ja. Nee, ik moet ja, er bah. niet aan denken. Nee. Dus ja, mijn zuster en ik dachten dan bij deze te opteren... dat wij dan misschien... Uh, ja, stel dat Joep nog niet helemaal bij zinnen is, dat stel, wij dan. We wensen hem van hieruit toch, vanuit deze nare plek, toch veel beterschap. Ja. Hè, voor na het nieuwe jaar. Maar, maar wij zaten zo te denken: voor eigen publiek kunnen wij misschien wel eens wat uitproberen. Ja, een soort van try out En dat we het dan, als het goed bevalt, dat we het dan aanbieden aan de varen. En dat is vlakbij, vlak naast ja. de kleine comedie. Ja, dus dus is die voor hun ook makkelijk. Hè? Goed, dus. dus, um, dus um, ja. Ik zou zeggen, eh, dames en heren, stelt u zich voor, het is al de 31ste. U hebt al wat oliebollen achter de kaakjes. Ja, hè? het is, het is uh, 11 uur of zoiets. Zo ja, uur, hoe laat ja. zou het zijn? En, uh, allemaal in, en dit is dus een out. En dan, uh, ja, dan beginnen wij dus. Ja, beste mensen, het was met jaartje wel weer, hè, 1995. Nou, het was met jaartje wel, ja. het was met jaartje wel. Het Engelse Koningshuis stond in de picture. Hebt u het meegemaakt? Hebt u het meegemaakt? Die Charles? die Charles en Diana. Charles en Diana moeten nou hun botenbriefje inleveren van die oude tang. Ja. ja, maar dat is nog niet alles. Die Charles die wil nou die Camilla Parker Bowles. Ja. Het is daar zo bij het Engelse Koningshuis. Als het maar op een paard lijkt, dan willen ze er wel op rijden. Precies, zo, ja, is, het zo is het toch. Is het, is het, toch. Wat. het is toch wat. En 1995, februari, weet u het nog? De watersnoot, de watersnoot, weet u het nog? De evacuatie, u bedoelt de evacuatie, zuster? De evacuatie. Ik zie ze nog zitten bij Charles Groenhuizen. Beelden van, van de evacuatie. Dreumel in de beetje, ik zie het nog zo. Een echtpaar op het dak het water steeg ze tot de kaken. Ze wachten op redding. Ze zien opeens komt er een pet uit de vette aandrijven. En die pet die blijft niet liggen. Nee, die gaat zeventien keer om dat huisje heen. Dat echtpa zegt, wat is dit nou, wat is dat nou? Opeens na de zeventiende keer vertrekt die pet weer richting horizon. Zegt die vrouw tegen die man. Ach, dat was grootvader. Het is zaterdag. Die zou komen grasmaaien Weer of geen weer. Ja mensen, dreumel, daar gebeurde het. Ja, ja, dreus, dat, dat was in de tijd de meest beroemde plaats van Nederland. Daarvoor hadden we er nog nooit van gehoord. Behalve dat Sylvia Millekam, die schijnt daar geboren te zijn. Bedoelt u die Sylvia Millekam met die jurk met dat grote gat en daar te Dat gat, maar als ze bukt dat je het nog beter ziet. Zo beroemd. Zo beroemd is ze kennelijk niet, ze was bang dat ze van achteren niet herkend zou worden. <laughs> He, ja, ja, het is wat met beroemde mensen net zoals met zo'n bedtinevriezerkoop. Bij Tiende ja, Dat vrouwtje wat laatst ook in de Playboy heeft gestaan in Adams kostuum. Jazeker. Die kan ook met lege handen geld verdienen. Die heeft geen bedje nodig. Zo is het toch. Zo is het toch, ja, beste mensen. Toch. En 1995, het was het jaar van paars. Paars. Wat vinden we nou van paars? Hè? Ja, paars. Het drugsbeleid. Neem nou het drugsbeleid en de junkies. Nou, zuster, je zal maar de minister zijn van het drugsbeleid. Dan heb je toch ook een hele zorg te dragen. Ja, ja, ja. Ja, een hele zorg te dragen, ja. Maar ja, wat is het nou met die junkies? Wat hebben alle mensen erop tegen? Het is alleen maar dat ze bang zijn om in die naalden te trappen. In die naalden, zuster, die naalden, dat is terecht. Je kan enge ziektes oplopen. Ja, maar zuster, wat doen wij thuis met de naalden? Hoe bergen wij die op? Het speldenkussen doet u op het speldenkussen? Ja, dus ik stel bij deze voor om van de dam één groot nationaal speldenkussen te maken. Dat is een goed idee. En mocht het dan te druk worden, ach, dan spuiten de mariniers het wel weer plat. Op vrijwillige basis met hun waterkanonnen. Ja, zo. Is het is het eigenlijk toch. net als met de hon hondenpoep. Beste mensen met de hondenpoep. Kent u dat ook? De hondenpoep. De dat hondenpoep is ah, we zo'n probleem geweest. Ja, we trappen er allemaal in, hè? Ja, toch ja. is het toch. Zo is het toch. Ja. En neem nou zo'n Paul de Leeuw. Paul de Leeuw? Ja, Paul de Leeuw, Paul de Leeuw. Ja, Paul de Leeuw. Ja, de Leeuw. ja zuster, is er over Paul de Leeuw niet zo goed. De man is 40 kilo afgevallen. Ik wou liever dat hij van de trap was afgevallen. Oh. Kijk, ja, precies. Die is cru. Dat is, die, die, die, die zuster, nee, die nee, is dan maar cru. Dat doet hij zelf ook altijd, dat hij mensen op een hele nare manier ertussen neemt. Zo van dat lompen. Ja, Houden we hem erin. We, we houden hem, hem erin. Houden ja. we erin. We houden hem erin. Ja. trouwe zuster en beste mensen hier, 1995 was ook het jaar van de staatsbezoeken... Hebt u het meegemaakt? He, ja, koningin Beatrix sinds honderd jaar weer eens naar ons Indonesië... met de hele familie naar Indonesië. Ja, Indonesië is ze geweest. Weet u, het nog? Weet u het nog? Indonesië? Is Indonesië? dat niet dat land waar de mensenrechten niet helemaal worden getolereerd? Precies. Dus ze dacht, ik adopteer voor de kleine drie jongetjes een chimpansee. Een chimpansee, dat deze. Een chimpansee? Ja. Waarom dan toch? Ik denk dat onze Beatrix heeft gedacht... Een chimpansee, ach, die hebben kromme ruggen en mensenrechten. Mensenrechten, voelt u het Mensenrechten. Indonesië ja. hadden we het over. Ja, die zit weer. Ik weet ja, deze was eigenlijk van Zet Gaiken, maar dus... ja, ik ze was er niet zo over. voor. Ja, Zet Gaij schrappen. Andere parochie preekt die ook voor. Ja, schrappen. Die we schrappen, ja, die schrappen. Eén keer was goed genoeg, oké. Okay. Maar nu we het toch over paars ja, hebben. Ja, we hadden paars. het over paars. Paars, weet u nog? Bars? Ja? Wat hey, dacht u van het lik-op-stuk beleid? Hè? Bij de milieudelicten? Dat je meteen op je zoden flikken krijgt als je iets verkeerd doet, bedoelt u? Ja? Dus dat wordt voorlopig geen eieren met bruine bonen meer eten, hè? Nee, want één keer zo'n potje op tafel en. Ja, en twee dagen later een Accept Giro op de mat. Kunnen we ja. betalen? Zo willen ze het. Zo willen ze Frouwens, het. Trouwens, in verband met de feestdagen en sowieso, wat moet je tegenwoordig nou nog op tafel zetten, beste mensen? Ja, wat moet je nog op tafel zetten? Denk je een lekker glaasje Franse wijn? Nee, nee. Mag dat, mag dat, dat mag niet meer. A A dat mag niet meer. Je Roa mag niet meer. Je visje in de Shellolie mag toch ook niet, mag meer. Mag niet meer. Dat mag helemaal allemaal niet meer, beste nee, mensen. Nee, denk je toe een lekker Chileens appeltje of een oudspansje? Mag dat mag niet meer. Dat mag, mag niet, meer, al alles niet mag. meer. Je mag sowieso toch niks meer. Wat mag je nou tegenwoordig nog? zuster, hey, wat mag ja. je nou tegenwoordig nog? Nou, zijn nog. ze ook nog van plan om binnenkort... dat de auto's lozen zondag wordt ingevoerd? Precies, dat ze dat, toch dat toch de, de auto stoppen. Dat mag belaag. toch allemaal mag. niet meer. Je mag tegenwoordig een kind niet eens meer in het kraagje kijken... of je ze tien, tien, tien, tien, tien jaar in de Bijlmebaai... is vanwege incest. Je hebt toch niks gedaan. Dat kan toch tegenwoordig... Nee, dat mag dus allemaal niet. Maar wat mag er wel met hun slaapzak op de dam? gaan slapen. wel in dat je nacht over de straat. Dat mag allemaal dat maar Dat mag allemaal alles moet verder eco, eco. Je mag geen glaasje oranje meer op tafel hebben. Het moet allemaal bruin en groen en, en zwart het is toch wat, hè? Wat ja, maar ondertussen we wel met bloemen in het haar over de straat precies, lopen. Dat precies. mag allemaal maar. Ach. Of naaktfoto's in de Tweede Kamer. Dat mag allemaal Trouwens, maar. Trouwens, zuster, nou over dat uh? geklaag van ons gesproken in Israël klagen ze ook. Ze slachten elkaar daar toch ook maar af. Het is toch een Jeremieer, zo, zo. Ja, maar die muur, die schijnt gevallen te zijn. De klaagmuur, zuster. Nee, uh, dat moeten we misschien nog even, lang, nog nee, even dat, researchen. dus dat... Uh, Goed. Ja, maar ja. ja. Dat gaan we dan nog researchen. Uh, ja... Maar goed... Uh, ja, t, t, ja t was het was met het dan... jaartje wel, beste mensen. Ja, het was... En, ja. Ach, ja, als je dan op de toilet zit, dan zie je die scheurkalender hangen. Die hangt er dan zo dun bij, hè? Ja, het is alweer bijna voorbij. Je de knieën, zuster. Het is al bijna weer voorbij. Al bijna afgelopen. Er valt niks meer te horen. nieuwe jaar komt er al aan, ik kan haast niet meer wachten. Het duurt nog maar drie nachten, dan maakt het zich bekend. Het jaar is over, alweer een jaar geen. maar het komt toch weer een jaar. Waar zit u nou te. ja Anne Schalkens, toen nog aan het begin van hun vijfjarig bestaan op de radio... met het programma De Nachtzusters. En van dat hilarische duo komen we zomaar terecht... bij drie andere bevlogen programmamakers. Te weten Wim Noordhoek en Arend-Jan Hirma van Vos... in een aflevering van de radiovereniging van de VPRO. En Cor Gales, laatstgenoemde, introduceert zichzelf op geheel eigen wijze. Zet u heel even schrap, maar wat een feest dat dit bewaard is gebleven. De VPRO is dit weer om via Hulversum In. En wij gaan verder waar ze... Jezus Christus, Galus, godverdomme! Kut. Gewoon kut. Wel nu, hoe het hoort. Godverdomme. Het is gewoon je tempo, Cor. Het is gewoon je tempo. Echt waar. Kut is het. Het is gewoon kut. ga gaat vlucht. Dat is alles. Peter Moosdorff neemt me voor de eerste keer op, die zou wel denken: we zijn het godverdomme een omroeper van jouw lul. Nou, dus ik neem je voor eerste niet voor de eerste keer op. Nee, dat dus dacht ik ook. En misschien ben ja. je ook wel een omroeper van Jan wil. Ja! Economen, waar is nou eens? Als je dat tempo aanhoudt, dan moet je fouten maken. Echt waar? Ja. Hoe jezelf nou eventjes? Heb je genomen? Ja, dat is heel erg hè? De godverdomme geen zin kan lezen of je maakt er een fout in. Dit is godverdomme. Maar in dat tempo zou iedereen dat doen? Ja. ja. Kloten. Klote. Ik neem hem weer. Tot zover dan. Dit is, dit is... Dit is heel erg. Dit heb ik nog nooit gehad. Dit is heel erg. Nou, maar ja, waar wil ik heen? Naar de radio natuurlijk. Kaarsrecht in mijn fotouw gezeten. Ik weet het allemaal niet meer, hoor. Ik ben in een, in een waarschijnlijk een off-day, heet dat. <tie> <hums> Ik heb mijn off-day. Ik was een drank erin en dat was voor elkaar. Nee, dat zit er nog steeds in, jongen. Dat is het mieter. Daar komt de aan bij de mouw, precies aan. Dat is met... met, met Flessen jongen klaren gepaard gegaan. Zal ik alles weer overdoen? doen. Maar dat is ook zo erg voor Petri. Die moet allemaal zitten monteren. Nou weer met dat gezeik. Ja, dit lijkt nergens op, jongens. Dat heb ik nog nooit gehad, Willem. Dat is ook heel erg. Nee, zo heb je het nog Nee. Ik lijk wel een hoorspelacteur. Kan niet. Bleek de omroeper toch nog een mens te zijn? Ja. Daar word ik weer mooi op vastgepind, jongens. Ja. Ik kreeg van de week alweer een briefje op het gebouw. Waarom vloekt Galen altijd zo terwijl ik in geen jaar gevloekt heb? Maar nu heb ik er een heel stel achter elkaar. Ik kan er ook niets aan doen. Man. Dat kwam natuurlijk omdat uh, je iets fout deed. Daar ben je heel veel op, kennelijk. Ja. Kun je hebben? Nee. Het eigenaardige is dat als ik een tekst niet lees van tevoren, dat ik dan geen fouten maak. Maar als ik een tekst, als, als ze zeggen: hier ga, eens heb je een aantal teksten, kijk ze even een half uurtje na. Dan denk ik bij mezelf: ik moet daar een klemtoontje leggen, en daar moet ik even pauzeren, en dan kom ik er naartoe. En, en dan gaat het fout. Maar dit was allemaal nooit uitgezonden, hè? Nee, nee dit is niet uitgezonden. Het is ruw materiaal. Ja. Ja, ja. Nou, gelukkig, man. Nou, is wel uitgezonden. Je zult wat horen, jongen. Oh, je krijgt brieven op, hoor. Nou, bij... Ja, dan ja, man. De voorzitter en onze gast. Ja, dag Cor. Nog even over... <coughs> even over het begin van dit programma. Al die vloeken en krachttermen. Ja. Uh, is dat representatief voor de mens, schaal is? Nou. Dit is de bedoeling dat je nu even afstand ervan kan nemen. Ja. Kijk, als alles mislukt en ik weet nog goed waar het gebeurde... ook, ook de ambiance waarin het gebeurt is, is, is, belangrijk. Als je hier zit in onze eigen studio, dan maak je die, die drukte niet. Maar ik zat in, een, in de AVRO heel diep in een studio. En boven achter een raam zaten de technici onbereikbaar, onzichtbaar bijna. En dan vergis je je. En dan kijk je tegen een vleugel aan. Er is niemand die je die, die, uh, ook maar enig begrip toont. Achter dat glas hoor je niks. En dan zo langs word je wanhopig. Dan neem je die tekst nog eens terug. En dan gaat het weer niet. Uh, heel eigenaardig. Dit maar was... uh, het, het, het komt niet vaak voor. Maar dit was allemaal van één keer? Dit was allemaal van één keer. Het oh, ja. een collage uit één of D. Eén of D. En is het representatief voor de VPRO, die uh, geluiden? Nee. Voor veel mensen is het dat, hè? Ja. Altijd nog. Altijd nog. Het uh, schijnt dat je van een imago nooit afkomt. Uh, je spreekt nou nog mensen die zeggen... De, uh, bent u bij de VPRO met, met die omroep met al die naakten? Oh. Dan moet je nagaan dat we op de televisie... ...alleen geen, geen tiental jaren een naakt hebben vertoond... ...en dat ze bij de AVRO en de KRO en de NCV over het doek dartelen. Ja. Uh, maar wij zijn nog steeds wij de omroep die altijd het naakt vertoont. Uh, ja, natuurlijk. Zelfs de radio wordt erop uh, aangekeken. Het wordt tijd voor de biografie. De biografie. Uh, wanneer ben je geboren en Twi waar? Ik ben 22 november 1910 geboren in Amt-Almelo. Dat was een vergissing. Niet dat ik geboren werd, maar dat ik in Almelo geboren werd. Ja. Mijn vader en moeder waren allebei Amsterdammers. Mijn vader was aan de Nederlandse spoorwegen. En die werd overgeplaatst naar Almelo en daar werd ik geboren. En uh, daar ben, ben ik maar een half jaar geweest. Want oh, ja. mijn vader kon het daar verder niet uithouden. Toen ben weer... je opgegroeid, waar? In Amersfoort. In Amersfoort. En waarvoor was je in de wieg gelegd? De spoorwegen ook? Ik was in de wieg gelegd voor een betrekking met een pensioen op mijn 65ste. Ja, Dat was die tijd. Dat het was die Dat niet waar. Nee. Eh... Uh, mijn, mijn, mijn vader bijvoorbeeld was een man, de beste vader die ooit geleefd heeft. Vind ik het nog steeds. Was een man die een ontzettende artistieke, muzikale man. Die de hele avond over een partituur van een opera zat van Verdi. En zelf prachtig zong. Met Louis van Tulder in de Stadsschouwburg nog op is getreden. Louis mm. van Tulder een oude, beroemde ja, tenor. En daar prachtig van Barbarossa, destijds schitterende mm -hmm. kritiek kreeg als amateur. En, en, en, en maar jij, wat moest jij nou worden dan? Ook zanger? Nee. nee ik, betrekking. Ik, ik, een betrekking. Een ja. betrekking. Kijk, je kwam van school af, van de middelbare school af. En wat, wat was het dan, dan uh, in, in, in die jaren? Dan hebben we het over de jaren. In de jaren de... 30. Begin 30. Ja. Begin 30 heb, heb je het dan, in de, midden in de crisis. Ik, ik, ik kwam van school af en ik kon dan een baantje krijgen... bij een klein bankje, het bestaat al niet meer. En da, daar werd ik dan jongste bediende. Dat heb je gedaan? Dat heb ik gedaan. En dan, dan moest ik s'morgens om half acht moest ik naar het postkantoor lopen... en dan haalde ik de postbox leeg. En dan ging ik naar het kantoor, daar had ik een sleutel... en daar ging ik zitten aan de postpas te verdelen over die lessenaars... Want niemand was er nog. De rest kwam om negen uur. En dan s'avonds om, om half zes ging de rest naar huis. Maar ik bleef zitten, want ik moest op de wissellopers wachten en die afrekenen. En de wissels noteren die ze betaald gekregen hadden. En die jongens die liepen zich ook te pletteren, want die ja. kregen per wissel betaald. Die rotheid was het. En aan het eind van de maand deden ze een zilveren daal erin, een tientje. En dat smeten ze naar mijn hersen. Ze zeiden ze, kort, komt Jan. Dat was twaalf en gulden. Hmm, klinkt, de, klinkt droef. Moet een, klinkt... Uh, Tegenwoordig niet meer te bedenken. We moeten een sprong maken naar ja. het jaar 1954... waarin je tenslotte bij de VPRO belandde... na heel veel baantjes en een verblijf in Londen. Hoe kwam jij bij die VPRO? We hebben er ooit dus een keer een programma over gemaakt. Dat is nou tien jaar geleden. En dat uh, is misschien toch goed om daar een klein stukje van te laten horen. Jouw kennismaking met uh, dominee Spelberg en de VPRO... Dat eerst maar. Goedenavond, een geachte hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Wat u de komende anderhalf uur kunt verwachten, is een programma over een man en zijn huis. Het huis staat nog steeds aan de Schavenlandse weg, nummer 65 in Hilversum. En de man was dokter Everhard Spelberg en vanaf de eerste uitzending in 1926 tot en met 1963 directeur van de VPRO. Het aantal radioluisteraars in de hele wereld op dit ogenblik... wordt geschat op 400 miljoen. Dat is nogal wat. Toch heeft 70% van de wereldbevolking nog geen radio... maar over 10, 25 jaar is dat natuurlijk afgelopen. Het aantal televisietoestellen bedraagt ongeveer 120 miljoen. Ik heb het als een groot voorrecht beschouwd... dat ik het begin van dit alles in ons land van zeer nabij heb mogen meemaken. Eerst een klein stukje omroephistorie... in dit laatste gesprek met luisteraars, dames en heren. Ik was nog student toen ik, zoals menig een uwer... voor zo'n primitief radiotoesteltje... met van die beweegbare, ik geloof, honingraadspoelen... luisterde naar de hdo, de latere avro naar Willem Vocht of naar de bbc... Inmiddels was de VPRO zelf op de proppen gekomen. Radio Hilversum, toen Amsterdam, Singel 60, studio en kantoor beide... sommige UR weten dat nog. En toen in de 30e jaren terug en voorgoed Hilversum, weg 65. Dit was door meneer Spelberg. Daar had je veel mee te maken? Ja, met die man had ik een uitstekende verhouding. 54 bij de VPRO 54 gekomen. bij de VPRO gekomen. Als... Als, dat heette destijds impresario. Ik heb nog een fragment hier uit het draadloze individu... heette dat notabene, uit 1979. En uh, daar vertelde je nog iets over Spelberg en uh, de ledenwerving. Dat was namelijk jouw klus. Ja, ja als ik me goed herinner. later mijn klus geworden. Later. Later mijn klus. En daarna horen we nog iets van de overgang in 1968. Oh, die was daar helemaal niet bang voor. Nee? Want die zei altijd, je moet altijd maar denken... Er is een aparte, onze lieve heer, voor de VPRO. zei hij dat even? Dat zei hij. Dat zei hij. En verdomd, als het niet waar is, die was er altijd nou nog, hoor. Nee, is nog er is nog voor. een aparte, onze lieve heer, voor de VPRO. Want... Want als je nou eenmaal moet... Dan heb je dus afgelopen situatie... Toen we weer van, van het ministerie bericht kregen... Dat we weer niet voldeden aan de ijsje... Kwamen er 40.000 mensen opdraven. Die zeiden dat kan niet. Hè? Dus dat moet allemaal weer. Hè? Die werden weer allemaal lid. Hilversum, Piet Kort. Met vele uren moeizaam praten... Hebben ruim 700 VPRO-leden... In een vergadering in de Hilversumse Expo Expohal... Vanmiddag geprobeerd uit de problemen te komen problemen die zich hebben opgestapeld rond programma's, rond personen en rond het bestuur van de VPRO. Het is een zeer zenuwslopende en verwarrende vergadering geworden met tientallen sprekers die op dit ogenblik overigens nog steeds aan de gang is. In ieder geval heeft het VPRO bestuur toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Wij erkennen dat in een aantal gevallen van een gebrek aan bestuurskracht sprake is geweest. Het is u bekend dat een aantal medewerkers hier in aanleiding zag aan te kondigen dat zij dit bedrijf zullen gaan verlaten. De zwakke plekken in de structuur van de vereniging, in het bedrijf en in het beleid werden mede hierdoor aan het licht gebracht. Aldus mevrouw Wendt van der Vring, vicevoorzitter van de VPRO de leider van de sterkste oppositiegroep onder de leden... de heer De Smit, deed daarna een felle aanval. Het zou mij, even als u, geen moeite kosten... aan de hand van de gegevens die iedere krantenlezer heeft kunnen vergaren... een overzicht te geven van alle rellen, manoeuvres, stormen... herroepen beslissingen, uitgestelde programma's, paniekreacties en ontslagen... die de VPRO in een ernstige crisissituatie hebben gebracht. Meneer De Smit, u drie minuten zijn om. Dat was de oude VPRO tegenover de nieuwe, 1968. Het jaar waarin de puntjes verdwenen en de VPRO niet meer vrijzinnig was. Dan komen we toch langzamerhand in de buurt van jouw eigen radiocarrière. Zeer vreemd eigenlijk, op een zeer late leeftijd. Je had dan wel zo'n beetje in het theater gezeten... maar toch vooral als, als manager, denk ik, als impresario. Ja, en programma... Ja, programma... Ik, ik programmeerde voor, voor een aantal theaters. En, en, en daardoor was ik op de hoogte van uh, allerlei artiesten, noem maar op. Maar je was over de zestig toen je zelf als stem debuteerde voor de radio. Ja. Hoe, hoe kwam dat? Wie, wie heeft dat bedacht? Dat is, dan valt de naam flik weer. Uh, ik was van de vereniging, zoals je weet... Mensen van de Verenigde die achter de ladenkasten zaten... en de, de, de kaartjes van de leden die mensen vonden. Radiomakers, maar rare jongens. Want die man die kwam om 11 uur smorgens binnen. En zij zaten dan al vanaf 9 uur achter de kaarten Ja, dat steekt. Ja, dat krijg je dan. Dat is altijd zo geweest. En... Uh, maar ik was de enige die dat wel begreep. Want ik wist ook dat die jongens daar s'avonds twaalf. We zaten te etter om een programma voor elkaar te krijgen. Maar dan waren de anderen al lang thuis. achter bij moeder de vrouw. Dus ik liet daar wel eens een kreet los. En ik zei wel eens wat van een programma. En toen kwam op een goede dag Flik. Kwam bij me en die zei... Cor, ik, ik ga een programma maken. Een cultureel programma. Dat heet Nova Sembla. En uh, daar zit een tekst erin van Rogier, Rogier Proper. En zou jij een proefopname willen maken? En ik dacht, goddank, want ik had mijn hele leven... maar één doel, achter een microfoon te komen. Dat ja, had je stilgehouden. Dat had ik stilgehouden. Ik ja. had maar één doel voor ogen. En ik denk, ik wil achter een microfoon. Dat was het, Met mijn doel, waarnaar ik streefde. Dus ik greep dat handig aan en ik weet nog goed wat er gebeurde. RK4, ik zal het nooit vergeten. RK4 van de Varen. Laten we luisteren naar een stukje van de eerste radiotijd van jou dat is 1974 in april hier zijn twee teksten van Rogier Popen lied der jager weer modern zeker wie te ander van lapje vlees slacht der koe veel der vel en kaantjes lekker uh, water der mond zoet proef spuugt bloed we spuug Blut, prüf, blut, of nemen lieve oude koeienkop. Zo in de hand genomen, zomaar uit kop en oor gelijk warm en nog wat. Niet elk levenswezen knapdochter der natuur natuurlijk, maar altijd alweer een traan ter begel. Splijt de slager, slachter de schedel zachter Bloed wil wel stollen, dan wel stromen Hoe ook bekijkt En bloedgoed der abattoir Vaarde een bootje met grut Warme dampen, zacht rampen stevige deien, wel geleien, Vet en vlies, aan het bot geronnen Zo meer wat gewonnen Ach, nou ja maar nu de zomer, dan al alweer nadert of zo... Met al haar vogels en klapwiekende bijen... Of ongedierte en jeuk van pas. Een verbrande huid is nog geen Vietnam. Maar alles tireliert of zoiets. En doet zijn best op elkaar. Zou men ieder immers wel een lied willen zingen? een brullen, ja kwelen ook. Pakt hij zijn gitaar erbij. Zing, zing, zing... zing. Ach, heden nu dan toch weer het geval der hersenbrei. Zag men laatst lieden in een krot, een dokter op een meid. Maar zo vergaat het leven in de pool der grote stad. Als dokter in sociale werk, daar wil je wel eens wat. En een vrouw, die wordt pas beter, gelegen op de gat. Zo is het bekend omtrent de open TBC in Cannes. Een dokter Pasteur, die hoest zijn ziek in een Pan. Ah merde, bon, ah oui, mesdames, messieurs, une een bouillabèze. Werd de oude maloot gekust en door even zoveel Française. En een vrouw, die wordt pas beter met in haar een sausage. Of heb je hier en daar een dokter als misschien van Smol? Een naam die kan veel zeggen in verband met een dameshol. Maar mag het soms niet helpen, grijpt hij snel naar zijn gitaar. Want zelfs een zingende arts die krijgt de vrouwtjes nog wel klaar. En een vrouw die wordt pas beter. Dag dokter, rekent u maar. Ja, ik zal je leeftijd niet steeds, uh, niet steeds noemen, maar dat was toch wel wonderlijk hoe dat bij elkaar paste. Ik, bedoel, je, ik begrijp het zelf niet. Ik, ik, ik, hoor dit, ik weet niet eens meer dat ik dit gedaan heb. Dit is een volkomen, volkomen verrassing. En het is lijkt dokter Anders P wel en het is niet slecht ook. Ik, en ik begrijp niet dat ik dat kon. Maar je kon schijnbaar alles. Is, is, er, is er ooit iets geweest... Uh, van alle teksten die je in de jaren onder ogen hebt gekregen... waarvan je of merkte dat je het niet kon... of meteen al dacht, dit wil ik niet. Ja, die zijn er geweest. Die zijn er geweest. Ik heb uh, maar heel zelden een tekst geweigerd. Ik heb er wel eens geweigerd een. Maar er zijn ook teksten geweest dat ik dacht... nou ja... laat maar, ik doe maar. Hè? En... Uh, ja, dat is jammer eigenlijk. Niet el elke tekst wordt vol inspiratie geschreven. En als je iets weigerde, was het dan, uh, laten we zeggen, om politieke reden of artistieke reden? Uh, het was niet alleen, niet alleen om artistieke redenen, maar ook wel eens om artistieke redenen, maar, maar ook wel eens om. om, om uh, uh, ik heb een tekst geweigerd die uh, een van mijn collega's schreef over Marcel van Dam. Toen hij pas uh, directeur van de, van de Vara werd. En uh, die jongen werd erin afgebrand. En ik, dat, dat heb ik uh, niet gedaan. Ik zeg, mm. dat verdomme. ik. Dat doe ik niet. Maar dus je had ook grenzen? Ja. Want voor veel mensen ben je een toonbeeld van grenzeloosheid. Ja. Ik ga, ik ga ver. Als het moet. Ik ga wel ver als, als het moet. Maar, maar ik... ik uh, hoewel het soms niet altijd blijkt... ben ik uh, eigenlijk... Uh, een beetje bang om mensen te, te kwetsen. naderen het eind. Uh, je hebt nu toch 15 jaar achter de microfoon gezeten. Wat altijd je grootste passie was. Hoe lang ga je nog door? Ik heb geen idee. Uh, ik, ik heb geen idee. Uh, ik moet uh, proberen te vermijden dat ze zeggen: hij moet weg. Want dat zou ik niet graag hebben. Dan moet, ik moet van die tijd, moet ik zeggen, als ik weg ben. Blijf helemaal rustig zitten. Denk ik, kort. Ja. Ja, kom. U hoorde een deel uit een aflevering van de radiovereniging uit 1989 met Wim Noordhoek... Arend Jan Heerma van Vos en de onnavolgbare Cor Galis, die dan toch uiteindelijk tot aan zijn dood in 1997 de stem van de VPRO bleef. En ik vond dat een hele waardige afsluiting van een uurtje bevlogen makers. Dat dacht ik in eerste instantie. Maar ik voeg er daar zo meteen toch nog even eentje aan toe. Dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's woord. En... Um, heeft u vragen of wilt u opmerkingen aan ons kwijt... dan kunt u mailen naar woord.vpiro.nl... woord.vpiro.nl... of u schrijft naar de VPRO ter attentie van Woord... en dat adres is postbus 11 1200 JC in Hilversum. En als u iets wilt nalezen of u wilt iets opnieuw beluisteren... of u wilt reageren, dat kan namelijk ook nog op een andere manier... dat kan via de openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl... En u kunt het programma ook podcasten. De uren zijn los te beluisteren. Ga daarvoor naar vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Dus vpro.nl onderstreepje nee slash woord onderstreepje podcast. Ja, het is mijn laatste nacht. En uh, daarom dacht ik, nou, als we het dan toch over wat oude sentimenten hebben... en bevlogen makers uit het verleden, maar ook nog steeds uit het heden... misschien een klein beetje dan kunnen we het ook hebben over uh, muzikaal vormgever en componist Jeroen Kuitenbrauwer. En eigenlijk is het ook een beetje een verzoek van een luisteraar, Raphael de Haan... op Twitter beter bekend als Big Rooster. Hij is een groot Radio 1-fan en hij heeft ons vannacht... Uh, ja, in het rijkelijke bezit weten te krijgen van de tune van Nachtvluchten. Zelf hadden we hem niet meer, maar hij wel... En Jeroen Kuitenbrouwer is daar de, laten we zeggen, geestelijk en emotioneel vader van. Right here, seven, four, seven. Ja, mooi. Voor heel veel luisteraars een heel herkenbare tune van Nachtvluchten. Prachtig. Maar dit is Woord op Radio 1 bij de VPRO. En we zijn er nog één uurtje. En in dat laatste uur een interview met een van mijn helden, Bert Keizer. Blijf erbij. Allerlaatste woord van mij. Maar volgend jaar zijn er weer meer woorden. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.